De lucht is blauw. Zeer, zeer blauw. En ik sta op het rode plein. Voor mij ligt het kremlin. Rood omwalt het bleke kremlin. Met aan de poort de wacht de sentinel. Van hieruit zie ik hem staan. Ik kijk en adem. Ik loop op de poort af, de wacht, de sentinel, ik knik, hij knikt. Loop ongehinderd binnen, de wacht voorbij. <laughs> het is maart, de lucht is blauw. Vladimir Iljitsch is in vergadering, stel u maar op in de grote zaal, hij vraagt zich te verontschuldigen. Hoe laat is het? Je hebt zeker nog tot twaalf. Een lange tafel met daarop het materiaal, de etherfoon, het instrument, mijn uitvinding. Ik stel nu alles op: antennes, kabels, luidspreker, twee hoge frequentie oscillatoren zoals in een radio, de een op 3000 cycli afgesteld, de ander op 2000. Dat maakt dat 1000 overblijft. Dat is hoorbaar. Kijk. Ze lopen samen. Als mijn hand nu dichter komt... ...beïnvloed ik de cycli van de beide buizen. Hun toon vervormt. En zo speel ik muziek. En twaalf uur. En alles klaar. En dan komt hij... Stapt de zaal binnen. Vladimir Ilyich. Stapt de zaal binnen. Met een gevolg. De jonge Stalin. Lavrent Iberia. Een gevolg van wel vijftien kameraden van de sovietskie armee. Grijpt mijn handen vast. Excuseert zich voor het wachten. Vladimir Ilyich Lenin. Excuseert zich voor het lange wachten. Slaat op mijn schouder. Lacht. Bekijkt de opstelling op tafel. Wat voor toverij heb jij mij meegebracht? Ik toon de etherfoon, de termen vox, en zendt de stralen uit. Ik demonstreer: wie in de straling komt, verstoort het veld. Elektromagnetisch veld. De toon weer klinkt, ik speel muziek. Termen Lev Sergejevich speelt simpelweg muziek, roept Lenin uit op een kleine voltmeter. Applaus voor het elektrisch wonder. Voorsprong door techniek. Voorsprong op Amerika. Ik neem nu Lenins handen en leid ze naar de etherfoon. Zijn handen in mijn handen. Iedereen kijkt toe, houdt adem in, de wacht paraat. Wat gebeurt hier? Wat gaat hier gebeuren? Maar, <lacht> Lenin lacht. En eerst weer klinkt, zacht zoomen. Dan speel ik met zijn handen Glinka's Leeuwenrek, een Russisch lied. Ik leid nu Lenins handen op en neer, van ver tot dichter bij het toestel. En Lenin lacht. Ik voel zijn toon en los zijn handen. Ik laat hem spelen. Speel maar, meester. Speel. Het leeuwerikje zingt en vliegt de grote zaal door. Iedereen kijkt toe, de adem in. Het is maart 1922. Nog nooit was de lucht zo blauw. En in het rood omwalde Kremlin speelt Vladimir Ilyich Lenin Glinka's Leeuwerik. Op mijn kleine eterfoon. Dat aanmeert. The Majestic. In mijn zak, mijn visum. Temporary visit to demonstrate inventions. Rond mij, reporters, fotografen. Ik draag een belse kraagje in mijn nek. De haartjes spelen in de wind en strelen langs mijn wangen. Op de kaai staan mensen. Honderd, duizend, misschien nog meer. In mijn hand hou ik de Telex die mij 35.000 dollar biedt voor één enkel optreden. Voor ik de stijger afloop, toon ik de Telex, lees hem voor en scheur hem voor de mensen. Termen Lev Sergejevic komt uit het land van het volk en speelt voor het volk van het land Amerika zonder dat hij wordt betaald. Leven het volk, leven het proletariaat. Morgen te zien in Carnegie Hall, muziek uit de Eter. De professor die zijn instrument bespeelt zonder het aan te raken. Revolutie, revelatie. Hij plukt muziek als wolken uit de lucht. Een vrouw met zwart haar. Het lijkt alsof ze oplicht uit de massa. Ze, ze zendt stralen uit. Bespeelt mij. Ik, een espe wordt nu voortgeduwd, gedreven door de journalisten. Professor Termin ontvangen als een vorst. Ik kijk om, ze is weg. De dag erna op het concert zie ik haar weer in het publiek. Haar zwarte haar, haar bleke tint, haar hals, haar ogen, steenkoolzwarte ogen. Ik speel de zwaan voor haar, Saint-Saëns en Gluck, speel Klinka's leeuwerik. Zij weet het niet. Wat als ik haar niet meer zie? Ik daal de trappen van de hel af om haar ziel te winnen. Ik strek mijn hand, beveel de eter, klanken, dansen rond haar hoofd, haar zwarte haar, haar bleke taart, haar hals, haar steenkoolzwarte ogen. Bij het applaus loop ik de scène af naar het publiek. Ik spiek de rijen af op zoek naar... Ze is al weg. Loop op de uitgang toe, vestiaire ook al niet. De straat op, wagens rijden af en aan. Ik zie haar niet, nergens, nergens, nergens, nergens meer. Ah. Aan de loge staat ze... Wacht mij op. Haar zwarte haar, haar bleke tanden, haar hals, haar steenkoolzwarte ogen. Ik, uh, ik begrijp het niet. Wat doet u hier? Ik heb mijn vragen, zegt ze. U speelt altijd maar glissando op uw instrument. Die zenuwzoetere tonen, dat interesseert me niet. Als je ook staccato op de termen vox kunt spelen, dan wil ik het leren. We staan daar, ongemakkelijk naar elkaar te kijken. Lavinia, zegt ze, en steekt haar broze handje naar mij uit. Ik speel viool, maar mijn botten zijn zwak. Mijn rechterarm doet pijn als ik de boog beweeg. Misschien dat uw instrument? Ik geef geen les aan amateurs, zeg ik. Wie op de Vox wil spelen moet kunnen rekenen op een scherp gehoor. Hij moet de noten kunnen vinden in de lucht. Zonder referentiekader. Niet zoals jij, op uw viool. Ik draai me van haar af en loop de loze in. Kut haar. Kut hals. Ze druipt af. Terwijl ik mijn jacket uittrek hoor ik op de scène tonen van de Vox. Een vocalise van Rachmaninoff. Perfect gespeeld. Ik kijk op. Geen scherp gehoor, zegt ze. Een absoluut gehoor. Haar zwarte haar. Haar bleke tuin, haar hals, haar steenkool zwarte oor. Sound generated noise. heeft mijn optreden gezien in Carnegie Hall. Uw uh, instrument zijn stralen uit, vraagt hij. Als ik te dicht kom, begint het dan te zoomen? Ja, zeg ik. Uh, zo eenvoudig, zou ik het goed kunnen stellen? Dan ben ik misschien geïnteresseerd, zegt hij. Ik vertegenwoordig het ministerie van Justitie. Voor onze strafinstelling op Alcatraz zoeken wij een passend beveiligingssysteem. Uw instrument lijkt mits enige wijzigingen een interessante optie. Een bandiet wil ontsnappen, nadert het elektromagnetisch hek en het alarm gaat af. Kan u dat uitwerken? Wanneer moet het klaar zijn? Van haar oester slurpt, heeft ze iets ondeugends. Zij ziet mij ook en zegt: Professor, moet u ook proberen? We slurpen samen, harmonie van klanken, lachen, dansen, drinken ook. Er is veel volk, uitgeweken Russen, componisten, schrijvers, zakenlui. Lavinia stelt mij voor als Leon Terman. Niet als termen, lef Sergejevic. Ik vraag haar mee te trouwen. Ze zegt ja. Lief. Leef. Lavinia. Lef. Levenslang. neemt me bij de arm en duwt mij een kleine ruimte in. U hebt de Alcatraz-bestelling al aanvaard, vraagt hij. Ik zeg ja? ja, hoe weet u dat? Goed, zegt hij, zeer goed. Ik zou willen dat u mij daarover rapporteert. De vordering der werkende structuur van het gebouw, de dagindeling daar. Verzamel alle informatie die uw land van nut kan zijn. Maar eerst drinken nu... 5th Avenue. Twee heren in grijze jassen geven mij veel te veel te drinken. Maar drinken overduidelijk niet mee. Vodka, vodka. Ik rapporteer hen over Alcatraz, Amerikaanse beveiligingstechnieken, collega-wetenschappers in New York. Ik wil hier weg uit dit gezelschap. De week erop eet ik bij mij thuis een halve kilo boter. Mijn maag keert om en ik begin opnieuw. Boter eten, slikken tot het lukt. Elke dinsdag eet ik nu zo'n halve kilo. En het went. In het café op Fifth Avenue blijven ze schenken. Maar ik word niet dronken meer. En zeker niet loslippig. Vertel hen enkel wat ik wil. Ik schuim de feestjes af. Lavinia aan mijn zijn. Geef concerten. Houd Suarez, Spreek prominente bij hun voornaam aan. Jimmy, Johnny, Robert, Franklin, Winston, Theodore, Dad, Edgar, Willie, Sterling, Joseph, George. <laughs> George, Lloyd, William, Vicenzo, Lucy, Clara. Ik werf volsen, vergaar informatie, investeer. Ik open een studio voor muziek en wetenschap. Schrijf studenten in, geef les, werf assistenten aan. Ontwikkel nieuwe apparaten, breng ze in productie. Ik richt de Dermincorporatie van Amerika op. Spreek prominenten bij hun voornaam aan. Jimmy, Johnny, Robert. Franklin, Winston, Theodore, Ted, Edgar, Willie, Sterling, Joseph, George, George, Lloyd, William, Vincenzo, Herbert, Nelson, Leonard, Jedediah, Reginald, Lucy, Clara, Dorothy, Anna, Lindsay, Shirley, Helen, Kathleen. Zeer prominent Bradley, Jane, Lana, Alva, Greta, Lucille, Roxy, ik werf fondsen, vergaar informatie, investeer, ik open een studio voor muziek en wetenschap, schrijf studenten in, geef les, bedrieg Lavinia af en toe, werf assistenten aan, ontwikkel nieuwe apparaten, breng ze in productie, ik richt... De Kermincorporatie van Amerika op Vergaar vergaarinformatie. Investeer, het is 1929 en Wall Street. Krui. man van het ministerie van Justitie. Uw systeem werkt niet, zegt hij. Of toch niet bij zeer warm weer, als de lucht zindert in de zon, het magnetisch veld wordt dan verstoord. Ja, ik zal er naar kijken, zeg ik. Niet meer nodig, zegt hij dan. Zoals contractueel bepaald vragen wij u uw installatie op Alcatraz te ontmantelen en te verwijderen. Onze investering zal van uw firma worden teruggevorderd, met een bijkomende schadeloosstelling van zoveel en zoveel dollar. Dat geld, dat heb ik niet, zeg ik. Wij verwachten daarbij van en entwege nogthans geen moeilijkheden... professor Termen Lev Sergejevich. Termen Lev Sergejevich, zegt hij. Niet Leon Termen. Hij verdwijnt. In mijn zak, mijn visum... Temporary visit to demonstrate inventions. Temporary visit. Drie maanden als toerist. Maar tien jaar zijn hier al verstreken. Gerekte tijd. Geleende tijd. Verrekte tijd. ik moet hier weg moet hier weg moet hier weg Mijn boter en begeef me naar Fifth Avenue. De twee heren wachten in hun grijze jassen. Ik moet hier weg, zeg ik. Ik heb geen tijd meer te verliezen. Ik verzuip hier in de schulden. Moet deze week nog terug naar Moskou toe. <laughs> uw, uh, uw echtgenote kan niet mee. Dat moet u wel beseffen. Lavinia, vodka. Zorg dat je klaar staat, zeggen ze, maar zeg aan niemand iets. Ook aan Lavinia niet. De dag erna heb ik een tas met mijn papieren klaargezet. Notities en patenten. Ik stop ze weg. Verberg ze goed. Niemand die iets weet. staat naast mij als de mannen in hun grijze jassen komen. Ze schrikt, grijpt me vast, wil me niet meer lossen. Wat doen die mannen hier? Wat moeten ze van ons? Ik weet het niet. Lieg ik. Ik weet het niet. Maar voel dan hoe mijn kop nu hard en grijs wordt. Van de lafheid en de leugens. Een stenen kop. Hij kraakt. Buiten regent het. We kijken naar elkaar. Lavinia is bang, dat kan ik zien. Mijn stenen kop. De mannen nemen mij dan bij de arm. Moet mee, blijf hier, probeer mij niet te volgen, zeg ik haar. Probeer mij niet te schrijven voor uw eigen veiligheid. Ze staat daar dan en ziet hoe wij verdwijnen. Ze denkt dat ik gekidnapt word. En niets ter wereld doe ik nog om haar mee te nemen. Of ter terwille van de liefde hier te blijven. Laf dadelijk ik de trappen af. Van de starry Bolshevik. De regen doet zijn best. Als was het voor de film. En heel mijn lijf vangt hier de wind. De tocht. Ik zie hoe achter mij de stad wegtrekt. Het land... Lavinia, haar zwarte haar, haar bleke teint haar hals, haar steenkoolzwarte ogen. De diesel stinkt hier en doortrekt mijn kleren. ...naar Moskou toe. Enkel bleken mensen in de straat. Iedereen kijkt weg, staart voor zich uit. van de steigerloop als ik thuis kom zijn de luiken dicht ik bel ik klop hardnekkig op de deur maar niemand hier open doet moeder vader roep ik ik ben het Lev Sergejevic ze zijn al twee jaar dood zegt een buurman die ik nooit eerder zag. Ik knik. Kom, zegt hij. En loodst me in het lege huis naar binnen. Verliezen. Iemand uit het oog, uw grote liefde, uw vader en moeder, uw huissleutel, een oorlog verliezen, een gerechtszaak. laatste cent, uw gezicht, nee, dat nooit, de pedalen, de moed en de lust. nacht, en Stalin wacht. Ik word van mijn bed gelicht, ik vraag waarom en heb ik iets gedaan, misschien geen woord. Wat is de klacht? Nog steeds geen woord. Waar neemt je mij dan mee naartoe? Zwijgen, rijden mij naar Butyrka, naar Boetirka, naar Boetirka, naar Boetirka, naar Boetirka. Ik sta daar naakt en uitgekleed. Mijn kleren worden streng doorzocht van zoom tot zoom. Vetersluiting, knopen ook, alles wordt eraf gehaald. Broek en hemd hou ik van armoede met de handen bij elkaar. Begrijp niet wat ze zeggen. Artikel 58, politiek gevangen, contra-revolutionair, een vijand van het volk. Dan een cel in. Daarin honderd man zo crimineel als ik. Hun handen aan de broek. Er is geen plaats, het is er koud. En stinken doen ze allemaal. Termen Lev Sergejevic, de cel uit en de gang door In mijn rug de wacht Elektrisch groen, het falen licht De koude nacht en elk gezicht lijkt hier wel dood Geen leven, ook geen ramen, ook geen lucht In mijn rug het wapen van de wacht Ik loop de gang door en ik denk nog even En dan ben ik dood Op het voorplein opgesteld De blinddoek om de stem die volgt Termen Lev Sergejevic, ik veroordeel u En dan het schot Of nee, wacht, wie weet Speciaal voor mij, de stoel Geen stroom nog voor muziek maar wel voor het bezweren van de contra -revolutie. Voorsprong door techniek het elektrisch wapen. Leven de vooruitgang. Leven op de wetenschap. Enkel wat er staat mij vroeg... Een slag! Wat deed jij in Amerika? Enkel wat er staat mij vroeg... Mijn benen open, dan de stamp! Wat deed jij in Amerika? Enkel wat er staat mij vroeg! En weer een stamp! Ik leef dus nog! Wat deed jij in Amerika? Enkel wat er staat mij vroeg! Wat deed gij in Amerika? Enkel wat er staat... Vroeg. Wat dit gij in Amerika? Enkel wat... Wat deed gij in Amerika? Dit gij in Amerika! Dit gij in Amerika! Amerika! Amerika! Amerika! Dit gij in Amerika! Vraag die ene vijand van het volk aan die andere: hoeveel jaar heb jij gekregen? Ik uh, 25 jaar. 25 jaar? Wat heb jij allemaal uitgespookt? Maar niets, niemandal, niets. dat is onmogelijk, man. Voor niets geven ze tegenwoordig 10 jaar. Ja. Uh, Stalin. Stalin is 25 jaar aan de macht... ...en wil dat er voor die gelegenheid een nieuwe Russische postzegel op de markt komt... ...met zijn en is erop. Hij geeft de opdracht door aan de directeur van de posterijen... ...en legt er de nadruk op dat de zegels van internationale allure en kwaliteit dienen te zijn. Goed, uh, verlopen een paar maanden... De eerste zegels komen in roulatie en al gauw zijpelen de eerste klachten binnen. De zegels kleven niet voldoende. Stalin is woedend en stuurt Lavrenti Beria uit op onderzoek. Beria komt terug en rapporteert: ja, kameraad, er is werkelijk niets mis met die zegels. Ze zijn, zoals u hebt gevraagd, van internationale allure en kwaliteit. U, uw beeldenis staat er trouwens prachtig op. Het enige probleem is onze burgers. ...spuwen hun speeksel op de verkeerde kant. Een, een gewezen vijand van het volk... ...vliegt naar het vage vuur... ...en schrijft zich in voor een uitstapje naar de hel met rondleiding. Hij komt daar in een grote zaal... ...en ziet Hitler die tot aan zijn lippen in de strond staat. En iets verderop, heel comfortabel, vadertje Stalin tot aan zijn heupen. Hij spreekt Hitler aan en vraagt... hoe komt het toch dat u zo diep in de strand zit... en Stalin maar tot aan zijn heupen? Het is niet moeilijk, zegt Hitler. Hij staat op de schouders van Lenin. Uh. Lenin ligt op sterven. Stalin staat aan zijn bed. En Lenin zegt... waar ik mijn zorgen over maak, kameraad, is... Zullen de mensen u wel willen volgen? Dat is toch geen probleem, zegt Stalin. Volgen zullen ze mij. Daar ben ik zeker van. Ja, ik hoop het voor u, zegt uh, Lenin. Maar wat als ze u niet volgen? Geen probleem, zegt Stalin. Dan zorg ik er wel voor dat ze u volgen. <lacht> uh, Churchill? en Stalin vergaderen in Yalta. En na een zware dag van besprekingen bollen ze nog uit... met een informele babbel over hun hobby's. En Churchill zegt, weet je... ik verzamel alle moppen die de mensen over mij vertellen. Hé, hey, dat is ook toevallig, zegt Stalin. Ik verzamel alle mensen die moppen over mij vertellen. Hoeveel keer kunt je een goede mop vertellen in de Sovjet-Unie? Antwoord: drie keer. De eerste keer aan uw beste vriend, de tweede keer aan de agent van de KGB en dan nog één keer aan uw celgenoten. De slaat hier heftig op de slapen. De kou kruipt in de leden en mijn knoken kraken. Ik loop de zeven naar Magadan, de kruiwagen vol steen. Het pad is glad en vele glijden uit hun steen de kant in met kruiwagen en al. En struikelen, gustrompel, vallen lang uit op het ijs bevroren sneeuw. De wachter bij en slaan dan maar. Wie toekijkt, krijgt er ook van langs één stap opzij de kogel door de kop. op de hersens en vooruit nog vier werst op naar Magadan de kruiwagen vol steen en in mijn zak mijn kom en vork als dierbaarste bezit. Wie doodvalt eet zijn eten niet, wie overblijft heeft meer mijn kom, mijn vork die drijven mij vooruit en duwen maar de tundra door dag aan dag en uur na uur Dood slaat hier met grote brede halen om zich heen. De kou kruipt in het lijf en laat het bloed bevriezen, de leden stijf gedaan. Een man die valt. Twee werst nog maar naar Magadan. Zijn kruiwagen vol steen, de kopper naast. Wat adem was, bevrozen om de mond. De ogen droog gevroren kijken voor zich uit de toendra in. En ik ga voort. Nog anderhalve werst. Nog één. Nog amper honderd passen nu. Ja, ik tel ze. Eén voor één. Rust nu. Wetenschappers lijfje. Wetenschappers handjes. Rust. Mijn wetenschappers hoofdje. Hier loopt alles dood. Hier zijn geen tralies nodig. Geen magnetisch hek. Wie wil vluchten loopt de platter op de wijsheid en de kou. Je kunt hier dagen, weken, maanden lopen en valt tenslotte neer en sterft. Een dag nadien heeft de sneeuw u overdekt en uitgewist. Ronde ogen, wintervoet, mijn ribbenkast, mijn grauw en schrale vel doorzichtig haast zie mij hier staan, de vrieskou heeft zijn werk gedaan, en nu, plots, termenlev Sergejevic, het is mijn beurt. Ze roepen mij, wordt bij de commandant verwacht, mijn kom en vork zit in mijn zak, wie weet waar ga ik nu naartoe, nooit zonder kom en vork, maak voort, maak voort, in mijn rug het wapen van de wacht. Ik loop de weg af naar het kamp, ik denk nog even en dan ben ik dood, op het voorplein opgesteld, de blindhoek om de stem die volgt, men Sergejevic, ik veroordeel u en dan het schot. Er liggen burgerkleren klaar, schoenen, bonte muts en wanten. Maak u klaar voor Moskou, Lev Sergejevich. Ik eindelijk weer naar huis. Moskou wacht en Stalin lacht. Een week de boot in, richting Vladivostok. Dan vier weken trein, veewagen van de trans siberische Express. 5200 verst, een lange weg terug naar iets van leven. Een slaapzaal met chambretten. Geen houten planken, maar echte bedden met een oorkussen, gesteven lakens, wollen dekens. Ik slaap hier naast Tupolev, die aan een bommenwerper werkt. En verder Petliakov en Miyashischev. Allemaal gewezen vijanden des volks, nu in deze instelling. Bewaakt? Dat wel, maar.